10 uur Martijn met het nos journaal Het Amsterdamse stadsdeel Nieuw-West zegt niets te kunnen doen voor een groep uitgeprocedeerde asielzoekers in een tentenkamp. Ongeveer 40 asielzoekers uit onder meer Somalië en Soudaan... hebben het kamp vorige week opgezet. Ze zeggen dat ze voor onbepaalde tijd in het kamp blijven. De asielzoekers hebben geen toilet, water en verlichting. Het stadsdeel wil niet meewerken om de sanitaire omstandigheden te verbeteren. De voorzitter wil de mensen geen valse hoop geven en zegt dat het probleem in Den Haag ligt.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 De sfeer in het kabinet is niet best meer, zeggen Haagse Bronnen. Zoals het er nu naar uitziet, komen de CDA-bewindslieden niet terug in het nieuwe kabinet. En de CDA'ers zouden nu met tegenzin hun tijd uitzitten. Volgens ingewijden voelen de CDA-bewindslieden zich geblokkeerd door premier Rutte, die nu zaken doet met de PvdA. Het weer steeds meer bewolking en vannacht vanuit het westen regen. Morgen veel regen en wind bij een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, goedenavond, het is Champions League avond. We volgen vanavond Benfica Barcelona. Dat heeft u eerder al kunnen horen. We volgen die wedstrijd op de voet. we houden u uiteraard ook van de andere wedstrijden op de hoogte in ons matchcenter. We blikken ook alvast vooruit op de wedstrijd van Ajax. Vanmorgen, de Amsterdammers spelen dan thuis tegen Real Madrid. Wat een mooi duel is dat. En de laatste vier ontmoetingen wisten de Amsterdammers geen enkele keer te scoren. Real Madrid maakte twaalf doelpunten. Wat een paas weer van Alonso. Ja, op Arbeloa, op KK. En Benzema 3-0. Ja, wat moet je meer zeggen? Frank de Boer die komt aan het woord en zegt er meer over. En we berichten ook uit het Spaanse kamp. En Paul van As blijft tot de WK van 2014... in Den Haag bondscoach van de mannenhockeyers. Goud heeft hij nog niet gewonnen met zijn ploeg. Het zelfvertrouwen is er niet minder om. Wij kunnen toch eigenlijk bepalen hoe het wedstrijdverloop is. Dat klinkt een beetje arrogant, maar het is wel een beetje zo. De motorcoureur Jasper Iwama die zien we dit seizoen niet meer in de Moto3-klasse. De coureur voelt zich door de onprofessionele werkwijze van zijn Tsjechische team... niet meer veilig op de motor. Als je met 200 plus over het, over het circuit heen gaat en het ballen is niet aangedraaid... Ja, dan kun je van geluk spreken dat we op, de, op deze manier nog heel af zijn, zijn gekomen. Dit en meer tot 11 uur in NOS Langs de Lijn. Benfica. Tegen Barcelona, Franke wedstrijd die we al de hele avond uh, volgen. Barcelona is los. Barcelona is uh, zeker na rust helemaal losgekomen. Tempo omhoog gegooid, 2-0 staat inmiddels voor in Lissabon tegen uh, Benfica. Niet dat Benfica geen kansen krijgt, niet dat Benfica onaardig voetbalt. Aymar nu even aan de basis van een goede aanval, net ingevallen. En uh, hij uh, voor Perez in de ploeg gekomen, maar Barcelona staat met 2-0 voor... En voor de rust eh, liep het allemaal wel aardig bij Barcelona. Maar niet meer dan dat. Het tempo van het rondspelen ging allemaal, wat, eh, ging allemaal wat in een te laag tempo. Het tempo is opgeschroefd. Het aantal pasjes is opgeschroefd. Daar komt weer zo'n kopkans uit de standaard situatie voor Benfica. Zeg, uit een hoekschop nu eh, de bal voor gekopt Weer Jardel twee minuten geleden. Ook al die centrale verdediger die de bal vrij op dat moment kon inkoppen voor uh, doelman Valdes. Alleen hij kon geen richting geven. Ja, de richting van Valdes. Dus had de doelman... Van Barcelona heel weinig uh, problemen om die bal tegen te houden. Dus Benfica krijgt wel degelijk kansen tegen uh, Barcelona. Maar met name in de tweede helft heeft Barcelona fases waarin het minutenlang de bal rondspeelt. Benfica staat erbij, kijkt ernaar, wacht eigenlijk af op eigen helft. Tot het Barcelona zich een beetje op het middenveld waagt. Maar vaak gaat dat in een zo hoog tempo dat Benfica ook dan niet bij de bal komt. Ook niet met veel mensen om de bal heen. Nu is dat weer het geval. Messi natuurlijk daar weer bij betrokken. Gelijk drie mensen eromheen. Balletje breed gelegd naar Dani Alves. Die moet dan weer terug in zijn positie. Barcelona blijft gewoon in balbezit. Het is heel druk. Heel veel rode hemdjes van Benfica daar in de buurt van de bal. Maar ze komen er simpelweg niet aan. Barcelona ook nu weer al zeker een minuut de bal aan het rondtikken. En dan eh, voortdurend eh, in een zo hoog tempo dat Benfica overal op het veld eh, te laat is. Nu Busquets even met de bal aan de voet. Middel oversteken. Balletje breed naar Fabregas. Balletje verder breed naar Xavi. Die raakt sowieso bijna nooit de bal kwijt. Dus gaan we weer terug naar Busquets. Balletje nog verder breed naar Jordi Alba. Terug naar Busquets. En er komt al die tijd geen Benfica-speler in de buurt. Hoor het aan het publiek in het Estadio d'Aloes. Dat baalt ervan. Benfica in de tweede helft kansloos tegen Barcelona. Dat ook nog eens met 2-0 voorstaat naar ruim een uur voetbal. En dan gaan we naar het matchcenter op de redactie bij Andy Houtkamp... die uh, al die wedstrijden probeert te volgen. De, de overige zes zijn het, hè. Een wedstrijd werd vanmiddag al gespeeld, Andy. Spartak Moskou tegen Celtic, ja. hebben we eerder al gemeld, 2-3. Uh, Manchester United stond achter, heeft zich aangesteld... Nogal, met name Robin van Persie. Het werd 1-0 voor Cluj. Daar spelen ze tegen. Capitanos maakte dat doelpunt voor Kloes. toen menen dus voor. Maar het was snel van Persie die 1-1 maakte. En nou, een kwartiertje geleden was het weer van Persie. Die scoorde. Die staat nu 7 op 8 in officiële wedstrijden. Dus 7 doelpunten in 8 officiële wedstrijden van Manchester United. Doet het dus erg goed. De rest nog even snel doornemen. Juventus tegen Shakhtar Donetsk van Bas Nijhuis staat 1-1. noord uh, tegen Chelsea staat 1-0 voor Chelsea. Joshua John in de basis bij noord -Sjelland. En Valencia Lille 1-0... Baten Borisov, dat is een uh, verrassing. Nog altijd 1-0, staat het al een hele tijd. Geen Robben bij Bayern en Baten Borisov leidt dus tegen Bayern München met 1-0. Uh, Spartak Moskou gemeld, Manchester United gemeld. Ook verrassend, Sporting Braga uit bij Galatasaray. Galatasaray met Nordin Amrabat. De ex staat achter tegen Braga. 1-0, doelpunt te maken aan Mikael. En Rosanna van Vila. Benfica tegen Barcelona. 68 minuten, 2-0 voor Barcelona. Dat ze juist weer een langdurige aanval afdraaiden. Maar uiteindelijk het net niet kon afronden. Omdat de eindpaas te hard, te scherp was. En dus Arthur nu met de doeltrap. Om te kijken of Benfica aanvallen nog iets kan betekenen. In de laatste fase vooral gevaarlijk uit de standaard situaties. Maar nu met Aymar in de ploeg gebracht. Misschien ook wat meer voetbal als je de bal hebt. Want dat is wel een belangrijke vereiste als je tegen Barcelona speelt. Je hebt niet zo vaak de bal. Je hebt nooit zo lang de bal. Dus als je hem hebt moet je er wat goeds mee doen. Nu is de bal bij Benfica ook weer weg. Kan Barcelona weer komen via Xavi. Xavi de bal breed leggen naar Jordi Alba aan de linkerkant. Terug naar Xavi, dan achteruit, Mascherano, helemaal achteruit naar Valdez, de doelman. Even kijken of Benfica bereid is om uit de schulp te komen. Natuurlijk zijn de Portugezen dat niet, die zijn ook niet op een achterhoofd gevallen. Je wilt niet in je eigen stadion afgeslacht worden natuurlijk door uh, de topfavoriet. Misschien wel voor uh, de Champions League. Het is sowieso trouwens zo dat als deze twee ploegen tegen elkaar uh, speelden... dat de winnaar van de onderlinge confrontatie dan uiteindelijk de Europa Cup 1 dan wil de Champions... Uh, trofie uh, omhoog tilde. Het is één keer gelukt voor Benfica in de jaren zestig. waarin ze twee keer de Europacup 1 wonnen. En twee keer lukte het ook Barcelona. De laatste keer was dat onder Frank Rijkaard toen ze Benfica troffen. Daar komt Barcelona weer met een aanval op een meter of 20, 25 nu van de goal. En Pedro die er ineens door is. Arthur die er dan nog half bij zit. Messi dan als Arthur de bal loslaat. Messi even wachten. Twee man voor zich. Maxi Pereira onder andere drie man voor zich. Oh, dat draait hij toch knap tussenuit. Hoor. En dan kan hij nog bijna schieten ook. Is dat er nog een Portugees voetje tegenaan zit. Dan zal het waarschijnlijk een Braziliaans voetje in Portugese dienst zijn geweest. Daar komt Barcelona dan alsnog. En wordt er een overtreding gemaakt. Eh, althans, daar zit iemand, ligt iemand van Barcelona geblesseerd. In het strafschopgebied van Befica. Niet dat daar een penalty voor komt. Maar er wordt wel even gefloten door de Turkse scheidsrechter. Om even te kijken of er behandeling nodig is. Even een korte flits van de absolute klasse van Messi. Tussen vier man in. Hij daagt zijn nota bene gewoon uit. En dan krijgt hij nog bijna een schot los in de verre bovenhoek ook nog. Hij had het in ieder geval in gedachten. Maar helaas voor de toeschouwers bleef het daar ook bij. Hoewel het Leeuwendeel hem liever ook niet die goal ziet maken. Steekpaas geprobeerd nu door Pedro in de richting van Messi. Die mislukt. Dan kan Benfica er even afkomen. Dat doen ze via Martins. Ook een goede steekbal. De bal is te hard. En dan kun je ook zeggen dat uh, Poujol er uitstekend tussen zit. Op het moment dat die centrale verdediger Garay helemaal is meegelopen naar het strafschopgebied van Barcelona. Maar die aanval van Benfica levert ook geen doelpunt op. De Portugezen hebben kansen gehad. Zij hebben ze niet gemaakt. Barcelona heeft ook kansen gehad. Zij maakten de twee na 71 minuten voetballen. Ja, en dan na die wedstrijd van morgenavond. Dan speelt Ajax in de Champions League thuis tegen Real Madrid. Madrid is een uh, goede bekende inmiddels. Want het is uh, voor de derde achter in volgende jaar... dat Real en Ajax bij elkaar in de groep zitten. De afgelopen twee seizoenen speelde Ajax... Uh, nou ja, goed, ze kregen eigenlijk geen voet aan de grond in dat uh, duel. En de vraag is dan ook, op welke manier zou dat nu wel kunnen? Bas Stigler ging in Amsterdam op zoek naar het antwoord. Alonso. Ronaldo KK, KK zelf 2-0. Op Arbelo, op KK en Benzema 3-0. Ja, wat moet je meer zeggen? Veel meer viel er niet te zeggen, want de vier wedstrijden die Ajax de afgelopen twee jaar tegen Madrid speelde, waren voor de Amsterdammers geen feest. 2-0, 0-4, 3-0 en 0-3. Natuurlijk, in die laatste nederlaag gaat Ajax vooral pech met die onterecht afgekeurde doelpunten. Maar al met al blijft het beeld hangen van kat en muis. Het zijn in ieder geval geen statistieken die je als trainer eens lekker in de kleedkamer gaat ophangen. Toch probeert Frank de Boer optimistisch te blijven. Nou, je hoopt altijd weer dat je progressie uh, ziet natuurlijk in de, in de loop van de jaren. En, nou, dit is het is de derde keer en uh, het wordt hopelijk tijd dat we wel gaan scoren en ook aan de goede kant van de scoren blijven. Het gaat om het besef dat je er echt in gelooft. En, uh, er zijn natuurlijk heel veel jongens uh, de afgelopen jaren erbij geweest. Tegen Madrid, maar ook tegen Manchester United. En, en je moet er echt in geloven. En uh, dan heb je kans. En dan nog hebben zij meer kans. Omdat ze uiteindelijk uh, ja, alleen maar topspelers in hun, in hun team hebben staan. Maar als wij als team spelen, dan kunnen we het elke tegenstander heel uh, lastig maken. Besef en geloof. Daar hamert de boer dus op. Als voorbeeld geldt dan altijd die wedstrijd in Manchester van vorig jaar... die de boer net noemde. Ajax won, maar werd toch uitgeschakeld. En terwijl iedereen eigenlijk best wel tevreden was met de winst... was de boer woedend omdat Ajax de kans had laten liggen... om Manchester uit het toernooi te knikkeren. Dat geloof, dat dat zou kunnen, dat was er in feite bij niemand echt geweest. Besef en geloof dus. En de juiste speelwijze. Ik denk dat we vooral tegen Madrid heel zuinig moeten zijn in balbezit. En ik denk dat we dat heel goed hebben gedaan tegen, tegen FC Twente. Omdat Twente daar ook op loerde. En toen zijn we daar heel goed mee omgegaan. Ja, alleen Real Madrid is nog effectiever. Vooral in de, in de omschakeling. Dat hebben we in de uitwedstrijd toen gezien in Benabeu. Vooral de eerste goal natuurlijk. Een fantastische aanval met aan het einde Cristiano Ronaldo. Nou, wij moeten zorgen dat we in die fase uh, geen uh, onnodig balverlies lijden, want dat is dodelijk. En het is uh, gebeurd met Ajax met die verdediging, want hij is erin. Hij wordt binnengelopen door Higuain. Wat een schietend hier. De afgelopen weken rommelde het bij Real. Slechte resultaten, ruzietjes, conflicten tussen spelers en trainer. En even moet Ajax gedacht hebben, gehoopt misschien wel, dat Madrid in crisis naar Amsterdam zou komen. Maar na de 5-1 van afgelopen weekend tegen Deportivo La Coruña lijkt de storm weer wat geluwd. Ja, kijk, ze hoeft alleen maar even gewoon de selectie naar elkaar te liggen. Dan, uh, en als ze het even weer uh, ja, in het greel krijgen, dan hebben ze een, uh, een van de beste teams ter wereld. En... Zij, je weet dat het vaak niet zo lang zal gaan duren met dit soort spelers. Omdat ze als ze even een tandje bijschakelen, dan zitten ze zo weer op dat niveau. En ook als team zijnde. En ik, ik ben ervan overtuigd dat de Champions League voor hun heel belangrijk is. Ze hebben vorig jaar natuurlijk de titel gewonnen. En ja, misschien wat er nu nog ontbreekt is met deze groep de Champions League. En in dat geweld moet Ajax laten zien wat het waard is. En of het geleerd heeft van de afgelopen seizoenen. Toen was het krachtsverschil enorm. En in Amsterdam hoopt iedereen dat dat morgen anders is. We gaan het zien morgenavond. Ik hoorde woesje op de achtergrond voorbij komen. Dus gaan we naar Andy Houtkamp in het match. Center nog gescoord, Andy? Ja, één doelpuntje erbij. Valencia tegen Liel. De wedstrijd lijkt beslist. 2-0 voor Valencia. Een heel vreemd doelpunt. Een halve voorzet vanaf de rechterkant. Kiepertje kon er niet bij. En de uh, bal uh, rolde of, uh, via de paal in het doel. Uh, aan de, uh, Andere wedstrijden die aardig zijn. Noord-Sjelland tegen Chelsea. En uh, Noord-Sjelland uh, kwam bijna gelijk. Maar uh, via Petter Tsjech werd de bal tegen de paal geduwd. En zo staat het daar nog altijd 1-0 in het voordeel. Van Chelsea en ook nog altijd een achterstand voor een andere thuisspelende ploeg. Galatasaray staat nog altijd met 1-0 achter tegen Braga. Het uh, team van uh, in Amrabat probeert er alles aan te doen om de gelijkmaker erin te drukken. Maar het wil maar niet lukken in het eigen stadion benen. En de kansen zijn er wel, maar ze worden niet gescoord. Uh, Manchester United 2 voor, twee keer van Persie en voor de rest uh, weinig uh, veranderingen. nog altijd die verrassende 1-0 achterstand van Bayern München tegen Bater Borisov. We gaan even naar Frank Wielaerts bij Benfica Barcelona. Wat is er aan de hand, Frank? Uh, ik durf niet te kijken, man. Nog een kwartier te spelen. En uh, Puyol, spellenvatting. Puyol gaat uh, hoog vliegend door de lucht richting de bal. Hij mist de bal en via zijn tegenstander komt hij op de grond terecht. Maar eerst zijn onderarm, zijn linker onderarm. En die buigt op een, nou, ik zal het heel netjes zeggen... op een nogal onnatuurlijke wijze om de rest van zijn arm heen. En hij blijft vervolgens liggen. Die uh, arm, uh, ja... Het ziet er echt niet uit. Hij heeft zijn arm gebroken. Ach, ach. Dat is een ding dat zeker is. Het is, hij is uh, net, Puyol. Terug. net terug van een uh, kruisbandblessure. En uh, nu is hij er voorlopig dus weer uh, even uit. Maar hij herstelt nogal snel, ondanks zijn uh, 34 jaar dat die hij uh, die, die inmiddels telt. Als maar, maar dat hij uh, terug was vanwege Real Madrid natuurlijk komende zondag. Ja, ja, ja dat, daar was natuurlijk alles op gericht. En hij gaat altijd voluit. Niks gaat half bij uh, Puyol... En ook nu niet. Hij gaat eraf en hij krijgt het applaus dat uh, daarbij hoort in Lissabon in het Estadio da Luz. Want oei, wat zag dat er ongelooflijk lelijk en eng en naar uit wat Puyol daarover komt. Hij breekt zijn arm, de aanvoerder van Barcelona. Zo erg zelfs. Het is de arm waar uh, de aanvoerdersband omheen zit. Er is niemand die waagt om dat ding eraf te halen nu hij weg moet. Alex Song komt er voor hem in. Dat is een uh, logische wissel. Puyol. Hij kan dus niet meedoen tegen Real Madrid. Zoveel is in ieder geval zeker Iniesta... Kan wel meedoen tegen Real Madrid. Want Barcelona is ook al een keer daarvoor gaan wisselen. Dan haal je Fabregas eruit. En dan doe je Iniesta gewoon lekker even in je elftal. En die heeft zich ook al aardig laten zien. Die is weer terug. Die kan gewoon meedoen dit weekend tegen Real Madrid. Vandaag tegen Barcelona of tegen Benfica gaat het ook prima met Barcelona. Met Iniesta nu dus in de ploeg. We zijn 78 minuten aan het voetballen. Barcelona leidt met 2-0 tegen Benfica. Dat wel. Maar is Puyol dus voorlopig even kwijt met die Arm. Slecht nieuws voor Barcelona en dus goed nieuws vanwege Iniesta. Kijk of er nog meer goed nieuws te halen is voor andere ploegen... in een van die andere zes wedstrijden. En die houdt kamp in het match. Nee, ja, nee, ja, het is mooi hoe je het bekijkt. Bate Borisov scoort zojuist 2-0 tegen Bayern München. Bayern, Bayern München dat dit seizoen nog geen officiële wedstrijd uh, verloren heeft. Dik bovenaan of dik bovenaan, ongeslagen bovenaan in Duitsland. Maar 2-0 voor Bate Borisov. Voor Rodionov, de doelpuntenmaker. En dat is uh, toch wel verrassend hoor. Valencia dus 2-0 voor tegen Liel. En Borisov voor tegen Bayern München en Chelsea scoort zojuist 2-0. Johan Bramfield en uh, Full-in. We zitten een beetje in de slotfase, denk ik, van de diverse wedstrijden, Andy. Ja, uh, Chelsea heeft er zin in gekregen. Uh, Juan Mata maakt zijn tweede, hij maakte de eerste voor Chelsea. En zojuist net op het moment uh, dat hij wilde afsluiten, scoorde Chelsea 0-2. Dat was via David Luiz. En meteen maar een minuutje daarna is het uh, 0-3 geworden door weer Juan Mata... En uh, hij heeft dus uh, twee doelpunten gescoord. Dat geldt ook voor Van Persie, die heeft er twee gescoord. Met voor Manchester United uh, tegen Kloes staat 2-1 voor. En ook twee doelpunten voor uh, Jonas, speler van Valencia. Die heeft allebei de doelpunten gemaakt tegen Lille. En zo uh, staat het uh, ja, eigenlijk bij de meeste wedstrijden wel wat je mag verwachten. Dat uh, Chelsea wint van Noord-Jelland. Maar uh, dat Bate Borisov gaat winnen van Bayern is toch wel een grote verrassing. En ook de overwinning van Celtic op Spartak Moskou eerder vanavond was uh, verrassend. En Galatasaray blijft het proberen, heeft alweer een keer de lat geraakt. Het is uh, heel spannend wat dat betreft, maar het staat nog altijd 1-0 voor Braga. Goed, dat was uh, het matchcenter bij Andy. Nog even kijken bij Benfica Barcelona, waar de schrik er toch aardig in zit... naar die uh, gebroken arm van Pujol, uh, denk ik, Frank. Ja. De... Op zich, bij Barcelona merk je er niet zo gek veel van. Die blijven gewoon doen wat ze al deden. Hooguit in een ietsje lager tempo dan tot nu toe het geval was in de tweede helft. Uh, liet de Benfica kansloos 2-0 is het voor Barcelona in Lissabon. Na bijna 84 minuten voetballen is deze wedstrijd eigenlijk wel gespeeld. En is het voor Puyol eigenlijk vooral uh, en voor Barcelona natuurlijk vervelend... dat Puyol niet mee kan doen tegen Real Madrid uh, komend weekend. En voor Benfica wordt het opletten, want uh, die moeten in de volgende uh, speelrond... ...van de Champions League uit naar Spartak. En die wedstrijd wordt toch wel belangrijk voor plekje nummer 3. misschien wel. Want Celtic gewonnen, verrassend natuurlijk van Spartak vandaag. Dus die hebben ook al drie punten. Barcelona gaat uh, vandaag naar zes. En als je de eerste twee wedstrijden gewonnen hebt in je poolfase... Nou, dan moet het wel heel raar lopen. Wil je niet naar uh, de volgende ronde gaan. Barcelona weet zich daar dus al heel vroeg van verzekerd. Speelt de bal rond in de slotfase van deze wedstrijd met Xavi nu. En uh, Dani Alves opnieuw terug naar Xavi. Xavi nog altijd op de eigen helft tussen uh, vier, vijf uh, Benfica-spelers in... Maar komt daar gewoon tussenuit. En dan gaat Matic daar de overtreding maken op Messi. Klopt dat? Ja, inderdaad. Messi is het slachtoffer nog even in de slotfase. Want de overtreding wordt niet geschuwd door de Portugese ploeg. En ik zeg bewust Portugese ploeg, want er speelt maar één Portugees in. Die is ingevallen. Martins is dat. En Barcelona vrij trap genomen. Messi staat alweer. Krijgt opnieuw een tikje van diezelfde Matic. En dat levert de Serviër ex-Vitesse een gele kaart. Op speelt een belangrijke rol op het middenveld. Alleen vandaag komt hij er niet echt aan toe. Tegen Barcelona moet hij vooral toekijken. En daar heeft hij nu dus gewoon genoeg van. De serveer vandaar de gele kaart. Na twee overtredingen kort achter elkaar. Ook al was de tweede, maar een kleintje ten opzichte van Messi. We zitten in de 86 e minuut. Benfica Barcelona. Stand 0-2. De tegenstander van Ajax in de Champions League... kwam vroeg in de avond aan in Amsterdam. Trainen in de arena dat deed Real Madrid niet. Trainer José Mourinho gaf de voorkeur aan een ochtendtraining, gewoon in Spanje. Wel meldde de coach zich in het Ajax-stadion voor een druk bezochte persconferentie. Wij waren erbij natuurlijk. Een reportage van Edwin Cornelissen. Is het aan het begin van de avond rustig buiten de arena? In de geïmproviseerde perszaal is dat wel anders. Tientallen journalisten, cameraploegen. David Ent, jarenlang de teammanager bij Ajax. Ja, ze zullen het weten hè, dat er een grote ploeg als Real Madrid op bezoek komt. Ja, ja, ja. mooi is dat om te zien hè, dat er een extra lading zit vanwege het feit dat het Madrid betreft. En dat het Mourinho betreft. Je ziet ook veel journalisten die houden van angstvallig de deur in de gaten van waar Mourinho naar binnen zou kunnen komen. Oh, van de UEFA, hè? Ja. Hoe is de stand van zaken? Zijn ze er al, die ja, mannen van geland. Madrid? Ze zijn geland. En daar treedt hij dan binnen terwijl de fotografen klikken en de camera's hun beelden draaien. Gekleed in smetteloos wit, zoals dat bij Real Madrid hoort natuurlijk. Het gezicht op onweer. Hij gaat zitten. <truimert> Buenas tardes Welkom. We gaan Vamos a comenzar esta met de trainer van de Real José Mourinho. De zelfverklaarde Special One, hè? want zo noemt hij zichzelf ook wel. Hoe kijk je eigenlijk tegen die man aan? Is het nou echt een, een fenomeen? Is, of, of, of wordt hij misschien te veel op een voetstuk geplaatst? Ik vind hem, hem absoluut een fenomeen. En daar kun je niet omheen dat die naam, de Special One, is goed gekozen. Hoe dan ook. Alles wat hij doet is overdacht. Alles heeft een bedoeling. Overal zit een psychologisch facet aan en probeert hij. En tegenzonder, ja, zeg maar, de oud-witte om een slecht Nederlands woord te gebruiken. Hij is altijd meer dan 100% met voetbal bezig met zijn vak. Het is heel erg intens. Het is een beetje zoals ik ook van Gaal ken... dat je niets aan het toeval overlaat. Dat je alles in je macht probeert te hebben... en alles probeert naar jou kunnen, te, naar te manipuleren. Klinkt een beetje negatief, ja, ja, maar, maar wel naar je, naar je kant te brengen. Goedenavond allemaal. We gaan even uh, dit uh, even kort houden. En uh, iedereen mag één keer uh, vragen... En uh, daarvoor uh, zich voorstellen. Kom eens, Kom Hij steekt van wal. José Mourinho vertelt over het bezoek dat hij het afgelopen weekend bracht aan Ajax Twente. I got the plane, I came here, I saw the match. It's better live than than on video. En wat hij van Ajax vond? Ze zijn a team better prepared to play Champions League. I think they will give us a completely different match than they ze us. In Ajax zit stappen onder Frank de Boer. Speelt niet meer volgens de aloude Ajax-filosofie. I feel that sometimes they lose a little bit the Ajax philosophy to give to the team other qualities that made them compete at a different level. Een speler als Pals is daar een goed voorbeeld van. Is is a kind of player that doesn't belong really to Ajax philosophy, but is an important player in the way. Frank tries to give a balance to the team. Maar die beschouwingen over Ajax, daarvoor zijn die Spaanse journalisten natuurlijk niet helemaal naar Nederland gekomen. Hoewel, is het trouwens een grote wedstrijd voor de Spanjaarden? It's a big match in Spain, but in Spain the people is watching in the affair between Mourinho and Sergio Ramos. Nee, wat ze in Madrid ten omstreken vooral bezighoudt, dat is de oneenigheid tussen sterspeler Sergio Ramos en Mourinho what happens and no they don't know the people um, is thinking that uh, is personal personal affair between um, player and coach feit is dat Mourinho ramos uit de basis hield in de wedstrijd tegen manchester city en dan was er nog dat verhaal met mezoet euzio Teamgenoot van Ramos werd gewisseld in de wedstrijd tegen Deportivo La Coruña. Daar was Ramos het niet mee eens. In de rust trok hij een shirt van Eusio onder zijn eigen shirt aan... in de hoop te scoren zodat hij dat shirt kon laten zien. Scoren deed hij niet, maar de actie werd wel opgemerkt. Dus is de grote vraag die de Spaanse journalisten hebben aan Mourinho... hoe is nu die verstandhouding met Ramos? Mijn relatie met Sergio Ramos is hetzelfde als mijn relatie met Arbelo... Antwoorden in het Spaans, dat betekent dat we even te raden gaan bij de tolk. Wat zegt hij nou precies over Ramos? Dat zijn relatie met Sergio Ramos is goed, met alle spelers. Uh, hij vindt uh, niet dat hij een improviseren is. En alles, als het iets is, dan gaan ze met zijn allen gewoon samen uh, binnen... Over praten. Ja. Het wordt niet zomaar gezegd. Voor de camiseta die Ramos Deze manier Sergio Ramos. Ramos de inizio? Sergio Ramos, ocil cosas extra deportivas. Sergio Ramos, toen hij a tope Volgens Vervolgens bleven ze doorvragen over Ramos, denk ik? Ja, ze bleven uh, heel veel... Uh, bijna drie, vier vragen, waren hetzelfde. Ik heb een partij van Champions morgen. En En op een gegeven moment was uh, Mourinho ook een beetje zo... Ja, ik heb uh, dit een beetje drie keer gezegd of vier keer gezegd. En dat was een beetje een ja, kort verhaal en gewoon om de vraag heen. Niet precies in het thema. Na een minuut of twintig, als hij alle lastige vragen heeft beantwoord, stapt Mourinho weer van het podium af. Het gezicht nog altijd op onweer. Hij richt zich maar op de wedstrijd tegen Ajax. De ploeg die hij niet wil onderschatten. So, I think in this moment they are ready to play against the City en and, and, and Dortmund. And fight for a result every, every match. That's that just my feeling. Ja, José Mourinho, we gaan uh, zien hoe het uh, morgenavond afloopt. Benfica tegen Barcelona. Ik hoop dat ze uh, allemaal uh, goed thuiskomen zonder veel schade... in de aanloop naar dat uh, duel van zondag, uh, Frank. Nou, dat is maar de vraag. We weten natuurlijk al dat Puyol uh, die wedstrijd uh, waarschijnlijk niet gaat spelen... aangezien hij zijn arm gebroken heeft. Barcelona <laughs> 2-0 voor in de blessuretijd tegen Benfica. En uh, Busquets, een rode kaart gekregen. Dat heeft voor komende uh, weekend natuurlijk geen gevolgen in die wedstrijd in de competitie. Maar wel voor de volgende Champions League wedstrijd. Busquets, een aanvaring met uh, Maxi Pereira. Haalde hard door, raakte volgens mij de Uruguayaan niet. Althans, niet heel hard. Maar uh, dat hoeft niet per se om daar toch een rode kaart voor te krijgen. Het gaat vooral over uh, de intentie van de beweging en de overtreding die uh, daarbij gemaakt werd. En vervolgens is het Benfica dat een paar keer stevig doorhaalt. Matits met een elleboog op de kin van Dani Alves. Krijgt daarvoor geen rode kaart, krijgt daarvoor zelfs helemaal niets. Carlos Martins, de enige Portugees in de ploeg. Nou, ik zie nu uh, Dani Alves nog steeds pijn in zijn kaak hebben van die elleboog trouwens. Van Matits in die blessuretijd waar het spel dus inderdaad nu even weer stil ligt. Voor de tweede keer... En eh, Carlos Martins was ik aan het vertellen. Die had al een gele kaart gekregen. Solliciteerde nadrukkelijk naar nog een gele kaart. Maar ook die kreeg hij niet van de Turkse scheidsrechter. En eh, het is dus hard. Het was al hard. Voornamelijk voor de rust. Toen eh, Benfica een aantal keren aardig grip kreeg op de benen van de Barcelona spelers. En ook Barcelona zich niet onbetuigd liet bij tijd en wijlen. Maar nu in de slotfase wordt het wat onbesuist. En eh, nogal onvriendelijk. In Lissabon het spel loopt inmiddels weer en Benfica probeert nog een aanval eruit te persen. In de laatste tellen van deze wedstrijd, hoewel het misschien nog wel even kan duren met al die momenten dat het spel stil heeft gelegen. Dat het hier daadwerkelijk afgelopen is. Benfica met de bal via de rug van Mascherano krijgen ze nog een... Hoekschop, daar waar Benfica graag een penalty gehad zou willen hebben. Salvio is degene die de voorzet had willen geven. Even kijken of daar ook een arm aan te pas komt. Ja, hij gaat tegen de elleboog van Mascarano aan. Maar ja, daar is eh, niks expres aan. Ook geen onnatuurlijke armbeweging. Kortom, die hoekschop die gegeven wordt. Dat is allemaal heel logisch. De hoekschop niet direct voor de goal gebracht. Nu tussen drie Barcelona-spelers. Nog een keer proberen door Aymar om er doorheen te komen. Die maakt dan de overtreding. Bal weggeschoten. Ook dat is normaal gesproken goed voor een gele kaart. Wat Nolito daar uiteindelijk doet. Maar de overtreding van Mascarano. Dat is goed genoeg voor de vrije trap voor Barcelona. Diep in de blessure tegen Benfica. En Barcelona staat voor 2-0. Even buurten bij. En die houdt slotfase bij de andere wedstrijden. Even leek Bayern München teruggekomen. Uh, 2-1 werd het door Frank Ribery. Maar toen ze alles of niets uh, gingen spelen is het uh, Bressan uh, zojuist die de 3-1 voor Bate Borisov scoort. En nu is het echt wel gebeurd met uh, Bayern München. Ik zei het al, Chelsea heeft er zin in. 0-4 geworden tegen de Denen van Noord-Sjelland. Uh, Ramirez de doelpuntenmaker. Maar de meest opvallende uitslag toch 3-1 Bate Borisov tegen Bayern München. Nou, nou opmerkelijk. Uh, Benfica Barcelona, hoe lang nog? Uh, eerlijk gezegd, ik heb geen vierde man gezien en ik heb ook nog geen extra tijd ter aanduiding uh, verder gezien. Dus we zitten in de 95ste minuut en we gaan nog even door met al die uh, onderbrekingen die we hebben gehad. Daar komt Salvio weer, die gaat over een been althans, dat wil hij doen geloven. Intussen is hij de bal wel kwijt en kan Barcelona eraf komen. David Villa in de ploeg gekomen, zojuist. Nu aan de linkerkant even in uh, balbezet samen met uh, Iniesta. En uh, Messi die nu probeert weer opnieuw om uh, daar zijn ploeggenoot te vinden aan die kant. David Villa, maar die wordt niet gevonden. Uiteindelijk is het Mascherano die de bal opraapt. Xavi dan. Uh, Iniesta die de bal uh, verder uh, breed legt naar uh, Song. Song, breed naar Mascherano. Terug naar uh, Jordi Alba. Die heeft ook al ruzie lopen maken in die slotfase. Met uh, Maxi Pereira onder andere. En Barcelona vindt het verder eigenlijk allemaal wel prima. Die 2-0 staat op het bord. Daar gaat niets meer aan veranderen. Althans niet meer aan het feit dat Barcelona drie punten gaat krijgen voor deze wedstrijd. En dat weet scheidsrechter Sakir ook. Die fluit nu voor het laatst in dit duel. Benfica thuis onderuit tegen Barcelona. De Catalanen winnen met 2-0.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 about you, sister golden hair surprise, and I just can't America en Sister Golden Hair. Even voorbij, Andy, kijken of alles is afgelopen inmiddels. Of loopt er nog een wedstrijd? Nee, alles is afgelopen. We zijn er klaar mee voor vandaag. Juve uh, tegen <coughs> sorry, Shakhtar Donetsk, 1-1 geworden. Mm. Uh, toch wel uh, verrassend. Uh, Texera 0-1 voor Shakhtar en uh, de gelijkmaker van Bonucci. Het mooiste doelpunt wat mij betreft van de avond. Dat er was Bas Nijhuis en die onthield Shakhtar. Volgens berichten ook nog een uh, penalty. En voor zover je dat hebt kunnen zien, was Juventus dan zo slecht of Shakhtar gewoon zo goed? Of uh, onderschatten nou, ik, we Shakhtar misschien? Ja, dat zeker. Want uh, uh, Om maar een voorbeeld te geven. Een paar minuten voor tijd was er nog een bal op de lat boven Buffon. En daar kwam uh, Juventus uh, goed weg tegen Shakhtar Donetsk. Die hebben veel kansen uh, laten liggen. 1-1 uiteindelijk de, de eindstand bij uh, Juventus uh, Shakhtar. Nocjelant uit Denemarken tegen Chelsea. De houders van de Champions League. Uh, 0-1 Mata, 0-2 Luis. 0-3 Mata, 0-4 Ramirez. Dikke overwinning. Uh, dat geldt ook voor Valencia. 2-0 gewonnen van Lille. Dat ook nog uh, rood kreeg met Debuchy. Twee doelpunten van Jonas. Dan baat de de verrassing van vanavond tegen Bayern. Geen Arjen Robben uh, bij Bayern München. 1-0 Pavlov. Uh, en uh, 2-0 werd het ook nog verbaten. Borisov 2-1 Ribéry vlak voor tijd. En toen was het echt in de slotseconde uh, Bressan die voor 3-1 zorgt. En dat is uh, toch wel verrassend. Benfica Barcelona hebben we gehoord. Spartak Moskou, Celtic eerder vanavond 3-2. De matchwinner van Samaras, die kennen we nog, van Heerenveen. En uh, over matchwinners gesproken. Kluge tegen Manchester United van Persie twee keer nadat Manchester United verrassend met 1-0 achterkwam door kapitaan. Is het twee keer van Persie die uh, voor de 2-1 stand zorgt in het voordeel van Manchester United uit de recluse en dan was er nog één wedstrijd en die wedstrijd had ook meteen het laatste doelpunt van de avond. Het uh, Galatasaray van Nordin Amrabat verloor met 2-0 van Braga uit Portugal. Michael was de eerste man die scoorde voor de Portugezen. En Alan, dik in blessuretijd, scoort nog een mooie goal voor datzelfde Braga... die dus drie zeer dure punten haalt uit Turkije bij Galatasaray... door die 2-0-overwinning. Goed, dankjewel. En die houdt vanaf de redactie in het Matchcenter. Paul Van As is ook de komende twee jaar de bondscoach van de hockeymannen. Hij verlengde zijn contract tot aan het wereldkampioenschap van 2014 in Den Haag. Het lag in de lijn der verwachting dat Van As zijn contract zou verlengen natuurlijk. Maar toch duurden de onderhandelingen nog even. Met name zijn trainingsmethode waren een belangrijk punt. Allereerst heb ik wel gezegd ik doe mee voor de volgende ronde als ik wel de vrijheid krijg en de ruimte krijg om het zo verder in te vullen. Nou dat, daar waren we ook snel uit. Dat was een voorwaarde van je? Ja dat was een soort van voorwaarde zonder dat we nou met de vuist op tafel hebben gezeten want zo was de sfeer helemaal niet. Maar die ruimte heb ik zeker gekregen, Eén En twee, moet ik ook nog even zeggen, uh, krachttraining wordt, moeten we wel nuanceren. Ik geloof niet in het, in het sportschool krachttraining, dat je lineair zaken optraint. En uh, dan, dan zegt in de boeken, heet dat de transfer maakt van dat naar sportspecifiek. Ik train liever sportspecifiek, uh, da, dat wat je nodig hebt. Dus de bewegelijkheid, bijvoorbeeld van richting veranderen. Nou, je kan je voorstellen, en dat doen we... Even om de perceptie, anders gaan we de verkeerde kant op. Drie kwartier uh, voor elke training, uh, voor elke training begonnen we met drie kwartier dit soort sportspecifieke, krachtachtige uh, oefeningen uh, te doen. Dus het is wel degelijk zo dat wij de, de snelheid komt ook uit, uh, uh, uh, uit, uit die uh, oefenvorm vandaan. Sportief gezien kunnen we zeggen dat het een succes was. Je hebt een, een hoog niveau bereikt. Maar uh, in die twee jaar daarvoor, met name het laatste jaar, in de communicatie is er soms nog wel het een en ander misgegaan. Trek je daar lering uit voor de komende jaren? Ja, uh, nou ja, goed, als je zegt de, de, de, de, de communicatie rond teun en taken in, in de eerste fase, uh, alleen in de eerste fase, dat, uh, dat was uh, ongelukkig. Uh, uh, zeer zeker. Uh, um, ja, nou, het halve land viel over je heen. Ja. Nou ja, goed, in ieder geval is hockey wel uh, in ieder geval populair, uh, dan toch populair dan ik dacht, dus dat is ook wel mooi. Maar dat was geen mooie periode, en daar ben ik zeker niet trots op. Uh, boven, maar, uh, daarnaast moet ik zeggen, de route, uh, de keuzes die ik heb gemaakt, daar stond ik nog steeds achter. Het zijn gewoon zakelijke keuzes, zonder aanzien des persoons. Het ging om topsport, het gaat om topsport. En dat hebben we wel bewezen, dat dat uiteindelijk wel de route was. En dat het niet uh, ging om mensen te bevoor of te benadelen. Maar heeft die communicatie nog een rol gespeeld in de evaluatie? Nee. Nee. Je gaat nu op weg naar de Champions Trophy in Melbourne. Daar heb je nog een dikke acht weken voor. Dat lijkt me toch betrekkelijk kort om weer een uh, nieuw team op te richten. Ja, euh, nou, daar moeten we de Champions over... Het staat ook in een ander licht. Ik kan nu niet de jongens zoveel bij naar het nationale programma trekken als ik zou willen. Uh, wat ik voor de Olympische Spelen natuurlijk wel kon, maar ze moeten nu bij de club spelen. En Dat waren de afspraken dat ik, uh, dat ik ze nu ook wat meer loslaat. Dus ik begin pas een heel laat stadium kan ik ze maar één keer in de week naar me toe trekken. Dat is veel te weinig. Daarmee kunnen we het verschil tussen hoofdklasse en internationaal... Dat zijn toch een heleboel hartslagen, kan ik je vertellen, in fitheid. Nou, Die gaan we niet overbruggen in zo'n korte tijd qua trainen. Dus we kunnen niet, dat is één, dus we kunnen al niet uh, zo fit daar naartoe gaan als we zouden willen. en zou, zou moeten zijn om topsport te bedrijven. En twee, heb je dan een ander probleem, dat door de tijdverschil uh, natuurlijk de tijdzones waar je doorheen moet, is dus Melbourne echt de slechtste plek om naartoe te gaan. Dus dat gaat ook nog in, in, invloed hebben. Wat is daar het doel? Nou ja, ik probeer tien dagen van tevoren daar wel naartoe te gaan, naar die regio. Want dan hebben we de grootste kans om, om in ieder geval dag nat, helemaal gedraaid te hebben. Maar, maar mocht, dat niet, mocht dat niet zo zijn, is dat een nadeel. Uh, ja, prestatief. Ik, ik weet nog niet of ik daar een doel aan plak, Filip. Uh, ik denk uh, voor mijzelf, ik noem twee toernooien. Uh, wat prestatietoernooien zijn. Dat is het EK volgend jaar in België. Is dat. Daar moeten we gewoon kijken hoe ver we staan. en hoe, hoe, uh, uh, uh, daar, ja, daar vind ik dat wij... Uh, uh, in de finale moeten komen en uh, die nou eens anders moeten afsluiten. En uh, waar het allemaal natuurlijk nog meer om gaat, is het WK uh, het jaar daarna in, in, in Den Haag. Uh, dat zijn de, voor mij de twee echte topprestatiemomenten. En dit, dit toernooi daarvoor, uh, die ga ik misschien anders invullen. Ik heb nog één vraag voor je. Je bent nu twee jaar aan bewind. Je hebt twee keer brons gehaald, je hebt twee keer zilver gehaald met een, in een groot toernooi. Wat moet er nog gebeuren om goud te winnen? En is er goud geëist? Nee, weet je, je kan geen goud eisen. Uh, uh, het is sport. Wat, wat er wel gebeurt is, we hebben een, een, een hockey, het spel zo veranderd dat wij initiatief hebben. Wij kunnen toch eigenlijk bepalen hoe het wedstrijdverloop is. Dat klinkt een beetje arrogant, maar het is wel een beetje zo. Uh, daarom winnen we ook met grote uitslagen. We hebben het talent uh, ervoor op dat ne neer te zetten. En nu ook de durf ervoor om dat neer te zetten. We hebben zes wedstrijden gewonnen, regulier, in de Olympische Spelen. In 2000 waren het er maar twee hè, in de pool. Twee. Daarna twee keer gelijk in de pool en... Uh, nou, de rest, ik weet je ook. Uh, dus uh, wat dat betreft, is winnen. Maar daar was het wel goud en bij ons was het wel zilver. Terwijl wij de zes winnen. Uh, dus je moet twee dingen. Uh, tuurlijk willen we goud. En natuurlijk uh, is er voor mij eigenlijk nog maar één, één plek en één, één plek plak en dat is goud. Dat snap ik. En deze groep ook. Alleen we moeten het wel zien, het spel moet eerst behouden worden. Dat moet eigenlijk beklijven en dat moet eigenlijk het nieuwe DNA worden van Nederlands hockey. En als we daarmee nu uiteindelijk het ultieme, dus ook goud, kunnen winnen... Nou dan hebben we denk ik heel veel stappen gemaakt en dat zou het ultieme zijn. En daar ga ik uiteindelijk natuurlijk wel van. Zou jij ooit toch nog teleurgesteld afscheid nemen als bondscoach als je geen gouden medaille had? Ja. Ja. ja. <laughs> dat is duidelijk. Paul Van As was dat tegen Philip Koken duidelijk in de buurt van een uh, klein vliegveld, zo te horen. Tot slot uh, motorcoureur Jasper Iwama. Hij kwam tot een drastisch besluit. Hij maakt per direct een einde aan zijn lopende seizoen. Iwama die rijdt in de Moto3-klasse voor een uh, Tsjechische renstal. Maar het vertrouwen in het team is volledig zoek. Vandaar dat hij nog maar één mogelijkheid zag. Ja, We hebben besloten uh, samen met het management er toch een, een einde aan te maken. Na eigenlijk... Uh... Uh, een moeilijk seizoen te hebben, uh, met veel uh, technische fouten vanuit het team en uh, veel moeilijkheden uh, onderling. Uh, ja, toch een punt achter gezet, omdat het op deze manier niet verder gaat. Ik kan op deze manier niet het maximaal meer uit mezelf halen. En, uh, ik uh, ja, ik, ik rijd niet in de GP om rond te rijden, ik wil uiteindelijk en Dat is onder deze omstandigheden niet mogelijk. Wat voor technische fouten zijn er dan gemaakt? Geef eens een paar voorbeelden. Ah, een paar kleine voorbeeldjes als uh, een ballowsmoor niet aandraaien, een uh, radiatorslang die eraf knapt. een tandwielen die verkeerd worden gemonteerd ...tandwiel uh, tandwielen die niet vastgedraaid zijn, waardoor de ketting eraf uh, gaat, onderzoek soort technische incidenten. En uh, los daarvan ook het, het complete pakket. Uh, ja, daar moest gewoon. Je ziet andere teams voortdurend op zoek zijn naar, naar updates. En dat, uh, dat was hier niet het geval. Ik heb uh, ja, geprobeerd op eigen initiatief uh, zelf met voorstellen te komen. Ook die werden continu de kop ingedrukt. En, ja, op die manier ja, kun je, blijven, uh, zoeken naar je in het, of het probleem blijven zoeken in jezelf. Maar het houdt een keer op. En uh, Als continu de vinger naar jou wordt gewezen, ja, dan houdt, ja, is het een keer einde oefening. Dat lijkt me ook niet echt veilig. Zeker niet. Als je met 200 plus uh, over, het, over het circuit heen gaat en, uh, en het balloosmoe is niet aangedraaid... Ja, dan kun je van geluk spreken dat we dat op, de, op deze manier nog heel af zijn, uh, zijn gekomen. Is zo'n team dan wel professioneel genoeg? Ja, daar kun je vraagtekens bij zetten. Er zitten wel meerdere teams ook bij dit team. En, uh, goed, uh, uiteindelijk zijn we dit seizoen uh, hiermee uh, van start gegaan. Om het beste van te maken. En uiteindelijk ja, blijkt dat nog van één kant te komen. En uh, ja, ff, niet professioneel genoeg. Ja, dat dat uh, is, is helaas zo. zo. Heeft me ook doen besluiten om, om, om er een einde aan te maken. Wat, hoe ziet de toekomst eruit nu? Nou, we hebben twee, drie serieuze aanbiedingen. Uh, ja, er zijn dus gelukkig wel teams die, uh, die er net zo over denken als ik, dat, er, dat ik er meer kan dan ik nu laat zien. Uh, ja, met die teams zijn we druk in gesprek en uh, het ziet er positief uit voor volgend seizoen. Dus 1% uitgedrukt. Hoe groot is de kans dat jij volgend jaar gewoon weer meedraait? 95%. Ja. Wat b geworden uiteindelijk? Nou, ik heb dit jaar wel heel veel geleerd. Dus ik, heb wel, ik heb echt, uh, omdat continu de vinger naar mij werd uh, gewezen... Uh, heb ik heel hard aan mezelf uh, geprobeerd te werken. En, uh, daarin ben ik ook wel zeker uh, stappen gegroeid. En, uh, dus het, is, het is niet zozeer echt een verloren, jaar. Het is een verloren jaar qua prestatie. Maar als coureur zijn, heb ik hier zeker wel uh, heel hard van, uh, van opgestoken. Ja, dat was uh, moord Jasper Iwema tegen collega... Vlado Veljanowski. Het is inmiddels 8 uh, minuten voor 11. Hier is de laatste muziek van deze editie van NOS langs de lijn. Train and 50 ways to say goodbye. My heart has paralyzed, oversized. I'll take the high road like a shoe.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 Trainers en 50 ways to say goodbye. Toepasselijk als je nog een minuut uh, uitzending hebt. Ik geef u ter overdenking even mee dat Michael Balk stopt na 17 jaar. Uh, voetballer dus, met onmiddellijke ingang stopt hij. Uh, de voormalige aanvoerder van het Duitse elftal had dit jaar geen club meer. En nadat zijn tweejarig contract bij Leverkusen voortijdig werd beëindigd. Uh, daarvoor uh, speelde hij onder meer voor Bayern München en Chelsea. En hij kwam 98 keer uit voor het uh, Duitse elftal. Kijken we even naar morgen, dan hebben we natuurlijk het duel. Ajax tegen Real Madrid met Bas Stigler en Andy Houtkamp. Het matchcenter wordt bevolkt door Ronald van der Geer morgenavond. En Gio Lippens presenteert. Morgenavond dus, het wordt een uh, topbezetting. En dan uh, uh, verwijs ik u graag natuurlijk ook even naar uh, Met het Oog op Morgen. Zometeen na 11 uur, zoals het toen gebruikelijk op woensdag gepresenteerd door Mieke van der Wijn. Ik wens u nog een heel fijne avond. Dag.